In het noorden af en toe zon. Het wordt ongeveer 10 graden, ook morgen is het fris. En na het weekend wordt het zachter, maar het blijft weer zoveellig. Dit was de zonbakker van de ANWB. Er staan een file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Door werkzaamheden tussen Gouda en Bodegraven 3 kilometer. Tot zover de verkeers. In cirkel zandvoort ben jij de artiest!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 Op zaterdag 5 mei de bevrijdingsdag. U luistert naar het programma Goedemorgen Zandvoort, een actualiteiten-informatief programma. Tegenover mij zit Pieter Jaustra, medepresentator. En u hoort Yvonne Roosendaal. En we hebben als gast Hans Drommel, hij is raadslid. Over de ronde tafel van 8 mei, een klein beetje over de communicatie tussen de gemeenten. Nou, een klein beetje. Hallo. Ja, nou, ook communicatie, want ja, ja de, de, is dan, de... uh... Hans, er wordt wel eens gezegd van ja, de gemeente die uh, communiceert niet goed, kan ook zijn dat de ontvanger niet goed luistert, dat er wel gecommuniceerd wordt, maar dat het bericht niet doorkomt of dat men een beetje uh, doof is op dat moment. Maar laat ik even teruggaan naar de ronde tafel van uh, vorige week, 14 jaar geleden, die in de Louis Dasekerij uh, werd gehouden in de blauwe trim. Ik ben daar geweest, ik vond het opmerkelijk. De rust en, en het plezier wat op die avond werd gemaakt... door rustig naar elkaar te luisteren... en iedereen met goede voorstellen kwam. Wat ermee gedaan wordt, uh, is natuurlijk interessant... maar het belangrijkste is dat men in kon communiceren op dat moment. Ik heb jou uh, als voorzitter van uh, ronde tafel eerder meegemaakt... en beluisterd, want ja, dat wordt goed uitgezonden via de radio... Uh, ik wil graag een compliment maken dat je ook iedereen de tijd en de rust geeft om mee te discussiëren. Uh, iedereen moet zich voorstellen bij jou, althans daar begin jij je bijeenkomst mee en na afloop als iedereen is uitgepraat aan het eind van de avond dat je dan zegt, zo nu gaan we even evalu evalueren wat vond u van deze bijeenkomst en dan kunnen ze nog een keer praten. Compliment Hans. Dank je vriendelijk Pieter, uh, het is altijd heerlijk om complimenten te horen en... Uh... Vooral ook uh, tot het overkomt. Ja. En dat uh, doet me heel veel plezier. Want uh, ik, uh, ik investeer erin. Maar ik vind het buitengewoon plezierig dat ook de mensen die aanwezig zijn. Zowel burgers als uh, de politici. Daar iets aan hebben. Totstekend is er onder tafel ingezet om. Het woord zegt het al. Om aan niveau allemaal hetzelfde van hun gedachten te wisselen. En dan ook dichter bij elkaar te komen. Ja maar Hans, als jij je kandidaat stelt om raadslid te worden. Dan verwacht je niet meteen dat je dan ook voorzitter van een rond de tafel moet worden want het is een apart vak is dat maar in jouw vorige beroep bij de AWB had je ook een soort gelijke functie nou niet helemaal ik, ik ben techneut vind ik zelf Maar dan zijn ze, over het algemeen zijn ze erg eindelijk kengerig ik, ik probeer het juist niet te zijn want er is natuurlijk veel meer dat ons bindt dan alleen maar datgene wat we doen we zoeken iets en we proberen ook gezamenlijk denk ik ...ergens toe te leiden. En dan is niet altijd een politiek beginsel dat tafel voorop staat... ...maar ja, een zeker doel dat je ook in Zandvoort probeert na te streven. En dat is toch elke keer weer... ...ja, te bereiken ook, verder op de tafel. Want als je probeert ook... ...niet alleen proberen, maar daarvoor inzet... ...dat men open staat voor gesprekken... ...en loskomt van, van ergernissen... ...dan merk je elke keer dat je ook komt... Met ...nieuwe ideeën en mogelijkheden in plaats van problemen. En dat leidt ergens toe, Pieter. Ja. dat leidt gewoon ergens toe dat heb je nu gezien dus met de, de, de ronde tafel over Louis de carré over het parkeren ja. maar ook over de begraafplaats ja. en ook over uh, de openbare ruimte in Zandvoort ja. als je dan ziet dat je bijvoorbeeld het traject van uh, de Kerkstraat naar de Haldenstraat vroeger liep maar rond je weet het wel, de zee staat omhoog en dan weer vierde boulevard weer de Kerkstraat af, dat deed je dan een keer of zes op een zondag maar dat rondje is er niet meer en iedereen stelt het vast, het is er niet meer, maar nu. En dan merk je dat tijdens een ronde tafelgesprek opeens veel ondernemers uit de halterstaat een heel simpele oplossing hebben. Die zeggen, er is een, een haast natuurlijke barrière als je de kerk staat afgaat, met die prachtig mooie bankjes en die prachtig mooie bloembakken. Maar het is een barrière. Je zou dat op moeten stellen dat je een natuurlijke loop krijgt, of voel je de beweging. En er wordt dan een fotootje bij gepresenteerd en opeens ziet iedereen het licht. En wat gebeurt er? De bankjes worden verplaatst. De middenstand in de halen staat. die vinden het plezierig dat het naar hen geluisterd wordt. En ook zinvol geluisterd wordt. Dat er een zinvol commentaar geleverd wordt en een zinvolle boodschap gebracht wordt. En dat, dat zet iets goeds denk ik. Dat zet iets goeds voor de stemming en dat zet iets goeds voor het volgende traject. Ja, maar ik bedoel met jouw rol, je verwacht dat niet van raadsleden dat men zo de ploegen bij elkaar kan krijgen door te luisteren en te praten. Communicatie Hans. Ja, wat, wat kan ik daarom zeggen? Dat, je dat, dat jij dat niet verwacht. Ik, ik nee, vind ik, het eigenlijk een noodzaak. Ja, maar... Ja, dan is mijn hartwens wens. Ik hoop dat alle 17 raadsleden... overige 16 raadsleden... ook dat zouden moeten hebben. Nou, dat is natuurlijk niet... dat je dat zou moeten hebben... maar misschien zou kunnen krijgen. Oké. Okay. En ik, ik vind ook... die evaluatie die je aan het eind... van zo'n rond de tafel doet... dat zou je altijd moeten doen, hè. Dat zou je ook... Nou... Naar hoe, vaak, hoe vaak doe je het thuis niet? Ja? Zit je dan even met je hand onder, de, onder je hoofd of het kussen met elkaar, praat van... Hoe is de dag hoe was het dag geweest? Hoe was het? En dan kom je tot, tot vaak hele gesprekken die niet zozeer over de dag gaat... maar over andere dingen gaat, waardoor je toch samen, denk ik, heerlijk gaat slapen. Toch? Ja. Nou, en dat is eigenlijk het hele verhaal. Ja. Als je samen na zo'n raadsvergadering, maar ook na een commissievergadering... en ook na een ronde tafel gaat evalueren dan blaas je niet alleen stoom af, maar je hoort nog zoveel meer... wat je de volgende keer weer kan gebruiken. En ook degene die de stoom hebben kunnen afblazen, waar ik ook bij hoor hoor... die hebben daarmee een, een, een bedding geschapen... om weer lekker senang de volgende keer in te gaan. Ja. Dat het ook ergens toe geleid heeft. En niet altijd dat je eigen gelijk... maar dat je dichter bij elkaar gekomen bent. In een Pieter. En nu. Hiervoor is dat natuurlijk hetgene waar het om gaat. Hans, eh, volgende week eh, rond de tafel, dinsdag: communicatie. Eh, en de gemeente wil weten, ik ga het even plat zeggen, of zij wel goed communiceert met de burger, of dat ze meer mogelijkheden moeten gebruiken, of andere mogelijkheden en dergelijke. Ik neem aan dat het de kern is. Ik denk ook dat dat een beetje de kern is. Maar niet alleen of ze goed communiceert, maar of de boodschap wel overkomt. Hè? Ja. En natuurlijk is de gemeente van overtuigd dat ze het goed doet. Want dat is een opdracht, dat je moet goed communiceren. En ze weten aan zeker dat ze ieder geval hun best doen. Als dat ze niet zouden doen, dan zou het helemaal eens zijn. Maar ze doen hun best. Maar dat blijkt toch vanuit de burgerij. En Magriet van der Hoed was zo'n mevrouw, die daar op aanmerkingen over had. En Hele gerichte op- en aanmerkingen. Nou, dat is natuurlijk een goudraad. Dus we hebben haar gevraagd of zij met ons, de voorzitters van uh, de commissie, daarover van gedachten zouden kunnen wisselen, samen met de griffier en Steverink. En natuurlijk ook de gemeente om, om met haar op- en aanmerkingen te komen tot wellicht een, een verbetering. Want je denkt wel dat ik het goed doet, immers, daar ben je dan voor. Maar je merkt het pas als degene die jou. Keek geproefd hebben, ook echt en eerlijk zeggen van wat er aan markeert. En dat echt en eerlijk zeggen van wat er aan markeert, dat moet dan nergens toe leiden. tot de communicatie die, die dan beter wordt. En daar ben je pijnlijk bij gebaat. Het gaat dus ook over kritiek. Het gaat over constructieve kritiek. Maar als je dit constateert, althans je gevoelens... Euh, ...dan is de aanleiding dat je denkt dat het misschien niet goed is, de communicatie... Ja, ik, ik ben best wel bereid om te zeggen dat het misschien niet goed is. Natuurlijk. Of is het dat maar de mensen ben... niet geïnteresseerd zijn? Dat ze pas geïnteresseerd worden als het hun eigen straatje betreft... ...of hun eigen huis betreft? Of een, een, een, ja, nou, nou, dat zou ook best mogelijk kunnen zijn. Dat is ook zo bij parkeren. Maar ten diepste gaat het dan toch over het verhaal... dat het dus niet goed is. Wanneer je niet in staat bent om die mensen te activeren... Of, ...of dat los te maken wat je zou willen losmaken... ...dan doe je er dus iets niet goed... Maar als je dan zegt, hé, je doet het niet goed, dan wordt het gelijk gezien als een verwijt. Ja. Maar, maar daar moet je juist van af. Je moet juist het idee hebben van, hé, niet goed, we kunnen dus wat verbeteren. Het kan dus beter. En als je dat bij elkaar, hé, achter, de, achter de vingers krijgt. Als je dat, die, die lef krijgt van, hé, ik wil eens horen wat dan markeert, want dan gaan we het beter doen. Dan ga je ook makkelijker klachten uiten. Dan ga je ook makkelijker van gedachten wisselen van wat, wat beter zou kunnen. Wat leidt tot beter, tot best, wellicht. Wat ik wel heel goed, beter en best vind... is de communicatie die je zelf voert. Heel erg duidelijk, geen dure woorden... geen ambtelijke taal en dergelijke. Een verfrissing. Ja, maar dat is meer armoede hoor. Ik weet oh, al die duurder nee, worden nee, niet. Nee, nee, dat... nee, nee maar het is veel veel, ja, ja. prettiger. Ik weet niet hoe jij het ervaart, uh, Pieter. Ja, als iemand dure woorden dan... Uh, kijk, wij zitten uh, meestal hier in de studio, meestal altijd mee te luisteren. Met de raadsvergaderingen. En op het moment dat iemand een moeilijk woord gebruikt, dan uh, grijpt meteen een microfoon. En dan geven we even de vertaling op zijn zantwoord. Zodat iedereen weet waar het over gaat. Gelukkig gebeurt dat niet meer zoveel. Maar het gebeurde af en toe ambtelijke taal. ...die wij dan even kunnen vertalen. Ja, pak um, het kom je dat ook niet aan. Hè? Nee, Maar dat is dan de taak van de radio, ZFM, die dat allemaal uitzendt... ...en dan zitten we hier echt als commentators eventjes te vertalen... ...en ook wie er aan het woord is, want af en toe zijn er raadsleden die dwars door alles heen brullen... ...en ja, dan wordt er niet gezegd wie aan het woord is... ...en dan geven wij even de vertaling van en nu is die meneer aan het woord... Pieter kent ze allemaal bij Die kent ze allemaal, ja. Die Blindeling, ze met zijn ogen gesloten zitten. Ah, oh, dat is die. Ja, ja. Ik heb wat oude ervaringen over de gemeentepolitiek, dus dat is het wat makkelijker meepraten. Maar, maar Hans, we gaan verder. Wat, want, wat gaan we nog meer beleven met die rondetafelbijeenkomsten? In het algemeen? Ja. Um, dat zou ik je niet durven zeggen. Jij bent afwachtend, wat er komt ja, nee, maar dat, dat is ook echt zo. Het is ja? niet een programma die je voor het hele jaar klaarmaakt van dit zijn alle ronde tafel. Eigenlijk... Nee, maar deze die er nu oh, aankomt. Oh, ik dacht dat je... Het nee, van die, van deze als... die er nu aankomt. Nou, het is nu een uh, presentatie, begint het mee van, van, uh, van onszelf, van waar het eigenlijk over gaat. Het is goed om nog even de, de, de minds, de gedachten op die kant te zetten van waar we allemaal naartoe willen. We zitten allemaal in een roeiboot, dus het leuk dat we dezelfde kant op groeien. We hebben het dus over de communicatie, van de communicatie van wat de gemeente naar buiten wil brengen, wat... Wat wij eigenlijk zouden willen als gemeente, dat de burger kennis van neemt. En ook iets wat de burger aan de gemeente vertelt. dat dat goed overkomt. Dat er ook een, een, een, een terugkoppeling is naar elkaar. Nou, de gemeente doet elke week in haar uh, publicaties in de kranten. en meet daarmee ook alles te publiceren wat nodig is. in de hoop en het vertrouwen dat het ook overkomt. Nou, dat is nou net iets wat dan morgen. Eh, morgen dinsdag? Wat, wat dan dinsdag uh, aan elkaar verteld wordt. en naar daarvan. Dan zit je er goed in, je hebt het dessert, en dan ga je verder daarover van gedachten wisselen. Daarvoor heb ik natuurlijk gevraagd en iedereen over zich even willen stellen. En dan vraag ik aan u het woord. En dan loopt het vanzelf los. Dan loopt men We, luisteren. Ja, nee, We luisteren. Ik, uh, het maar het, valt me, het valt me op naar de politiek, Hans, dat uh, het zo vaak voorkomt dat men zegt, van: uh, jullie zijn ervoor gekozen, jullie besluiten, maar jullie doen maar. Tenzij er een verkeerde besluit wordt genomen, nou dan staan we op onze achterste benen. Uh, maar daarvoor, de interesse is nauwelijks aanwezig. Als ik naar belangrijke onderwerpen kijk die door jullie besproken worden... Uh, ik verwacht dan dat de raadzaal uit zal puilen van het uh, bewolking. En dan valt het mij tegen hoe weinig bezoek er is. Het, uh, hoe komt dat? Is dat uh, de, de tegenkracht van de televisie met goede tijden, slechte tijden of andere uh, programma's... Uh, dat men geen interesse meer heeft. Maar dat is natuurlijk concurrentie van hele Ja, maar het is altijd zo al geweest hoor. Het is niet iets van de laatste jaren. Nee, maar je moet het ook niet erg vinden, Pieter. Dat er concurrentie is en dat je die concurrentiestrijd af en toe verliest, dat is toch heel eerlijk. En dat jij niet tegen goede tijden en slechte tijden op kan. En ik ook niet. Dat is toch ook niet. Dat is toch ook nee, heel, maar ik erg vind logisch. het wel jammer, gezien de belangrijkheid van de ja. onderwerpen. Dat dat ja. toch kennelijk niet leeft bij de bevolking. Ik denk dat het een hoge drempel is. Je, je, je gaat erheen, je, persoonlijk. Je moet je voorstellen, waarschijnlijk. En vertellen een beetje wat je bent, wie je bent. Nou, mensen vinden dat misschien best moeilijk. Maar eerst het anders. Pieter zegt er is geen belangstelling voor de politiek. En veel minder. En daar hoef je niet bij voor te stellen. Je komt gewoon op de tribune en ik stel vast, Piet. Ja, dat vorm, wel, ja. tot er steeds meer mensen op de tribune komen. Okay. En dat er dus toch meer belangstelling voor is. Juist, nou dat is het eerste punt waar ik erg blij mee ben. Ja. Maar dat moet dan ook naar buiten uh, uitgebuit worden, want de belangstelling is groeiende. Mensen komen er naartoe. Je kan nog een kop koffie krijgen ook. En, uh, ja, en toch vind ik dat niet goed, hè, weet je, zoals je het nu doet. Uh, kom er naartoe, je kan ook nog een kopje koffie krijgen. Nee, daar gaat het niet om. Het item waarvoor ze komen, dat moet belangwekkend zijn en dat moet hen activeren. Als je dus zegt van de koffie en dit en je maakt allerlei activiteiten bij jezelf wakker om de mensen er binnen te halen en ze komen en ze, het valt hen tegen, dan heb je daar ontzettend mee verloren. Dan verlies je nog veel meer mee dan echt de inhoud die je geeft op die avond. Daadwerkelijk, functioneel en niet hele lange eh, verhalen houden en ingewikkelde betogen, want die leiden naar mijn gevoel juist tot zekere afkeer. Je moet spits zijn duidelijk zijn en als je ook niets te melden hebt moet je ook niets zeggen en dat werkt op de duur dan niet van één dag en ook niet in twee maanden dat werkt je moet duidelijk ja, zijn en concreet en, en daarnaast zeg ik dan vertoon je ook in het dorp als je zitten. Uh, niet uh, achter de vier gesloten muren blijven maar ook naar buiten toe dat iedereen weet die man die moet ik wat vragen en er even langs gaan ik er was ooit Honderd jaar geleden, nou het was iets korter, een wethouder Janssen. En die zat elke middag op een terras hier in een Zonverse kroeg. En iedereen die wist dat. En die liep dan even langs en die zei dan, Janssen ik zit met mijn schuttingje over bouwvergunning en weet ik van wat. Wat moet ik doen? Die man die zat er als een ombudsman. Je moest wel in het begin bij hem komen, als je op het terras zat, want na anderhalf uur dan kreeg je hele vreemde antwoorden. Maar het, het je wist hem wel te bellen en te bereiken. En... Maar Pieter... Zandvoort. Ja, oké, okay, maar... Je hoeft niet op het terras nee, te gaan zitten, Nee, als... ik, ik vind, ik vind dat, uh, dat, dat is toen maar, natuurlijk heel erg aardig geweest, maar dat soort dingen, dat, dat werkt toch niet meer. Nee, je maar, wordt nu van 600 kanten benaderd door Twitterberichten, Facebookberichten, weet ik wat al niet meer. En, en dat werkt veel meer, denk ik. En ze zitten zelf op het strand of op het terras ergens anders en twitteren met elkaar naar jou die weer heel ergens anders zit. Je hoeft niet meer door het dorp heen te lopen, maar je moet wel, denk ik, euh, weten, dat anderen weten dat ook, dat jij gewoon ergens voor staat. Dat je een beginsel hebt en dat je daar niet lichtvaardig mee omgaat. En dat is mijn eigen gevoel. Maar word jij veel, veel gebeld met vragen? Uh, Bellen en, en mailen, vooral mailen, dat is ook erg één, uh, kan ik je vertellen, Pieter. Je moet een mailadres nemen. En je box zit vol. <laughs> ik haal hem steeds leeg. <laughs> <laughs> Iedere dag opnieuw. Hans, uh, de laatste, laatste opmerking. Jij bent lid van de Vreemdselerij. En er is een, een, een belangrijk... Uh, uh, bijeenkomst vrijdagmiddag 11 mei van 4 tot half 6 de zaal is open om half 4 en dat is in de doopsters in de kerk in Haarlem en dan komt professor meester Pieter van Vollenhoven uh, met het onderwerp onafhankelijk onderzoek en waarheidsvinding uh, toegangsprijs is 5 euro 15 F ja ik heb mijn niet op 15 euro uh, kaarten zijn te koop bij uh, Tromp hier in Zandvoort en uh, bij Heemstede Boekhandel Blokker. Het is een belangrijke bijeenkomst en wie geïnteresseerd is, ga vrijdagmiddag 11 mei van 4 tot half 6 naar de Dopsel in de Kerk. U weet het, de ingang is de Frankenstraat, die loopt achter de Grote Houtstraat. Want je kan van de Grote Houtstraat erin en je kan er van de Frankenstraat in. Ja, we hebben ook Piet. Ja, ik ken ja, het maar... op Kerk. Ja, prachtig. prachtkerk. En ja. daar hebben we Pieter van Vollenhoven die gaat praten over onafhankelijk onderzoek en waarheidsbevinding. Maar, A niet, maar niet, niet alleen dat, want dat is eigenlijk toch een mooi om in deze context te ja. te zeggen. Daarnaast is er gedachtenwisseling, ook met de heer van Vollenhoven, met de moderator en het publiek dus. Geweldig. Dus op dezelfde manier als wij de rond de tafel doen, zo gaan wij dan ook straks met Pieter van Vollenhoven praten... En ik kan je toezeggen dat het een bijzonder een openhartig en plezierig gesprek is. Het is een hele goede spreker. Het is ook niet alleen een goede spreker, ja, het is maar... ook een goede luisteraar. Ja, ja. En het kan ook heel goede dialoog aan met, met het publiek. En dat is, op zich is dat een grote aanwinst. Het is niet alleen een lezing dus. Het is ook samen erover praten en samen over iets oneens zijn en eens zijn. Dat ook weer, net zoals deze rond de tafel, waar jullie mij uitgenodigd hebben. Daarom heb ik deze volgende ook meegenomen. Blijf, dat het belangrijk nee. belang is. En deze 15 euro, dat zie je ook op het verhaal, gaan helemaal naar microkrediet. Dat is goed. Niets blijft houden. Heel goed Hans. Alsjeblieft. Bedankt voor je komst. Vraag en je succes volgende week. Je het goed, goed leuk. Dankjewel. Miller, de revival band Glenn Miller. Zeg ik het goed, Tom? Ja. Ja, de revival band. Ja, 5 mei, dus het is dit soort muziek. We hebben een tweede Hans aan de tafel. Hans Hogedoren. Welkom Hans. Ja. Fijn, fijn dat je er weer bent. Ja, inderdaad. We zien elkaar nogal veel, maar ik ben er erg blij mee steeds. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, hè? Nee, dat nee, is hartstikke nee. goed. En als ik zeg Hans Hogedoren, dan zeg ik... Zandvoorts uh, kampioen Bridge. Aan de leiding in de A-ladder. Uh, die, je bent pas een paar jaar geleden begonnen met een bris. Hoe nou, ben je dan nee, eens... Dat is een vergissing. Ik, Hoe lang geleden? Uh, ik bris al 25 jaar. Ja, nee, maar officieel bij de Zandvoerse Brisclub? Bij de Zandvoerse Brisclub, nou, inmiddels al een jaar of hij. Maar je bent steeds ik heb met voorheen stip. Voorheen heb ik in uh, Bloemendaal uh, gebris. Oké, okay, maar dan kom je bij Zandvoort en je stijgt met stip. En je bent nu weer kampioen van Zandvoort? Uh, we, hebben een, uh, we hebben een vereniging met uh, 180. Uh, wedstrijd Britsers. Dat is voor een, uh, een dorp als Zandvoort. Dus er is echt wel veel Britsers hoor. Hoe lang bestaat de Zandvoort Britclub al? Kan dat ongeveer... een met... goede vraag, maar ik geloof vanaf na de oorlog al. 48, 1948, 1949. Ja. Ik hoor al mensen die al 30, 35 jaar Brits zijn. En uh, ja, het is een uh, verschrikkelijk uh, fijne vereniging. En je weet dat er op uh, woensdagavond gebritst wordt. Dan zitten er zo'n 100 Britsers. In, louis in het uh, louis Ja, In het Louis-Duitskree. Dat is echt een rampscenario. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Oops. En uh, op donderdagmiddag uh, dan zijn er ook zo'n 110, 120 mensen. Ook in de dames Daamskrijd. En mensen die nog willen uh, leren, britsen, uh, die kunnen er ook komen? Ja, er is zo dat uh, de Zalverse Britsvereniging uh, ook lessen organiseert. Er zijn dus uh, er gebeurt met name in Pluspunt in uh, Noord. Daar is iemand die uh, nieuwe Britsers uh, het spelletje leert. En dan moet je zeggen, elk jaar weer dan, uh, dan wordt zo'n cursus uh, aardig uh, volgeboekt. En dat betekent dat die continuïteit in die uh, Britse vereniging in Zalfvoort uh, meer dan uitstekend is. Dat gaat goed. Uitstekend, echt. Maar ook enthousiaste mensen die ermee bezig zijn. En dat is ook eigenlijk een beetje, we hebben hier die Britse vereniging. En uh, zoals gezegd 180 Britsers. Maar uh, ja, verplicht zeg ik dan altijd wel. Dat heeft u geleid in het verleden. Wacht even, wacht even. Is er nooit ruzie na afloop van een wedstrijd van je had dat moeten bieden en je had dat moeten gooien? Oh nee, dat heb je. Dat is natuurlijk zo, met name echtparen als die samen spelen. Kijk, dat bedoel ik. Die hebben wel eens de neiging wat frank en vrij naar elkaar te reageren. Maar in de algemeenheid is het zo dat, dat na 30 seconden, 40 seconden dan is het uh, galletje gespuut. En dan drinken we daar nog gezellig bij uh, app een uh, wijntje. Nee, dat is echt een buitengewoon en, gezellig en, en, en, en een valse kaart gooien en seinen en dat soort dingen. Ja, soorten. nee, dat kan niet. Hè. Met Britse, daar zijn uh, keurige spelregels. Uh, er is ook uh, bij elk spelletje, als er wat gebeurt wat niet zou kunnen. Iemand vergooit zich, iemand verzaakt. Dan is er gelijk arbitrage noemen we dat. Dan komt er een arbit bij en die beslist dan gelijk uh, wat er gaat gebeuren. Strafpunten. En dan krijg je strafkol. Of je gaat in de hoek voor vijf minuten. Nou nee, je wordt niet geslagen, je wordt niet in de hoek gezet. <laughs> maar je krijgt een strafpunt hoor. En dat doet de Britse zeer, want ze willen natuurlijk allemaal scoren. Ja. Ik bedoel, het gaat in een. er hangt ook een beetje imago over het Britse van uh, je moet er doodstil zijn. Je mag dat hoeft niet. Uh, neem van mij aan, uh, als je die Britse wedstrijden ziet, er wordt uh, uitbundig gelachen, er, wordt, uh, er worden geintjes gemaakt. Maar spel, wordt bloedserieus gespeeld. Dat, dat hoor ik ook. Daar gaan we op een gegeven moment naar nou, de Stroombridge, dat is alweer tien jaar geleden. Ja, die zit al meer dan een 25 jaar. En uh, een jaar of vijf geleden... Toen, uh, dat is een Met aparte Emme. stichting. exact. Uh, uh, Huub Emmer, uh, Henk van Leeuwen... Ja. Uh, uh, en, en nog een aantal mensen die uh, dat runden. Maar die waren, zijn een jaar of vijf geleden gestopt. En toen uh, is ons gevraagd of wij dat stokje over wilden nemen. En we doen het nu weer vier jaar in de nieuwe samenstelling. En ik moet je zeggen dat... Uh, ik vind het zelf ook buitengewoon plezier om het te doen. Het is zo dat als je zelf hier 180 hebt. en zo'n Strandbrits. dan heb je minstens 500 mensen. Dat betekent dat ze uit het hele land. hier naartoe komen, is Antwoord. Enerzijds is dat voor het Brits gebeuren. en voor je imago of het Antwoord goed. Maar wat ook zo goed is. 2 juni hebben we het weer, de Strandbrits. de mensen uit het land. die reserveren hier een kamertje in een persoon, in een hotel. ze blijven hier een weekendje. Uh, er zijn uh, in ieder geval minstens 16 strandpaviljoens die mee moeten doen om al die mensen op te vangen. Elk half uur komen er weer 32 nieuwe Britsers. Dus, Stop eventjes. Die mensen die komen hier zandverbinnen en die gaan naar een aangewezen strandtent toe. Uh, de, er is altijd een verzamelpunt. Ja. Dat is, dit jaar is het havenverzandvoort. Maar het zijn ja. ook uh, bij Toerburg. En daarvoor krijgen ze de opdracht, jij gaat naar strandpaviljoen 19 en jij naar 26. 21. Er zijn 16 paviljoens en uh, iedereen uh, wordt uh, gedirigeerd naar het eerste paviljoen. En, en vervolgens. Een aantal best. En de hele dag van het ene pavioen naar het andere pavioen. Die niet alles is het, hier uiteraard, maar. Tegen hem nog lopen ook. Uh, ja, met een We ja, lijkt me juist heel goed in wezen. Nou, je zit de hele tijd, je denkt de hele tijd. Hè. Lekker Echt, over het strand ziet, lopen, even door de zon heen. De mensen komen niet voor niks, hè? Die, het dat is natuurlijk is. een fantastische dag. Ik bedoel, uh, als je mooi weer hebt. Nou, ja. dan, uh, tussendoor, dan zitten de mensen op het gemak een drankje te drinken op het terras. Het heeft uh, me wel verbaasd een aantal jaren geleden. Want ik heb jarenlang de prijzen mogen uitrijden. Ik die Britswestrijden. Ja. Uh, af en toe dan zie ik de britsjes keurig gekleed in soms een 3 blauw. En de dames met de parelketten om. En die zitten dan tussen de dames topless uh, die daar topless in de zon zijn. Ja. En uh, dat verschil is ja. fantastisch. Nee, nou hoor ik dat het een tijdje geleden is geweest. Nee hoor, je kan je vertellen, die parels kun je op de oorlog vergeten. Maar ze zijn over het algemeen gezicht, hoor, heerlijke vrije tijdskleding, weet je. En, uh... Maar dat was zo'n mooi gezicht. Ja, nee, buitengewoon. Nog wel hoor. Nog wel, ja. maar uh, nee, het is, het is een lekker informeel gebeuren. En uh, een plezier staat ook bij heel veel voorop. Het is niet zo dat wij hier uh, bij zo'n strandbrits uh, dan de echte Britsers krijgen. Weet je wel, die voor geldprijzen komen. Ja. En die heb je natuurlijk ook. Je hebt kroegen, Brits heb je in het land. En, dan krijg je, en dan, daar staan dan van grote geldprijzen op. En daar komen dan de Britsers die, uh, ja, die, die, ja. die geld willen verdienen. Nou, dat is niet onze insteek. Wat wij willen is dus uh, dat de mensen een aardige prijs kunnen krijgen. ...prijzen die over het algemeen beschikbaar gesteld worden hier door de Zandvoortse uh, uh, ondernemers. En uh, wat, het, uh, wat wij ook erg plezierig vinden, dat de opbrengst... ...en de mensen moeten de allemaal naar goede halen, doelen gaan. Die gaan allemaal naar goede doelen. Ja. Elk jaar kiezen we weer een wat uh, goede doelen uit. En dat is voor de mensen ook plezierig, ze weten wat ja. er met het geld gebeurt. Ja. We zijn er zuinig op ja. en we proberen zoveel mogelijk goede doelen te Even doen. Even over de organisatie Hans, want uh, jullie doen dat... Uh, in het verleden ging het zo dat na elke rondje spelletjes, ja. dan moesten de uitslagen naar het gemeentehuis gebracht worden. Daar hadden je allemaal loopjongens voor, die ja. renden. Ja. En dan werd het in de computers verwerkt, ja. zodat het voortdurend werd bijgewerkt. Ja. Is dat nu ook zo? Nou, we zitten, we zitten nu wat dichterbij. Uh, men hoeft niet meer naar het gemeentehuis, maar we hebben wel een centraal punt. Uh, dat is ook uh, het punt waar de mensen bij elkaar komen. En we hebben twee jongens... ...die fietsen zich echt een slag in de ronde... ...want die rijden na elk rondje... Er zit in, ...op elke locatie zit wat we noemen locatiemanager... ...iemand van de Brits... ...die verzamelt het hele spul... ...en dan de jongens die fietsen naar de tenten... ...en zo snel mogelijk terug... ...en dat wordt vervolgens verwerkt in de computer... ...en dat betekent eigenlijk dat wanneer die, die jongelui weg geweest zijn... ...maar 20 minuten weten wat de uitslagen zijn... ...en we hopen altijd na afloop van het hele gebeuren... ...het zijn altijd zo zeven rondjes... Om binnen zo'n drie kwartier een uur de uitslag te kunnen publiceren. En dat lukt al, altijd aardig. En dan is er en, nog een kwartier bezwaartijd en dergelijke? Uh, je hebt even de tijd om uh, bezwaar te maken, maar valt ons niet. op. Niet of nauwelijks wordt er gebruik van gemaakt. Nee. En dat betekent dus dat we na een uurtje uh, de, tot de prijsuitreiking overgaan. Dat uurtje dat besteden we gewoon. Ook in de haven? Uh, in dit geval in de haven, ja. Uh, dit keer als verrassing is er nog een. Uh, als de mensen klaar zijn met Britsen, dan gaan ze naar de haven toe. Dan is er nog een optreden van een bepaald gezelschap. En nou, mensen worden even bezig gehouden. Dat is de prijsuitreiking. En wat zie je dan? En dat is juist ook zo leuk voor de, voor de strandpavioens. Dat veel mensen dan... Smiddags hebben ze een lunch gekregen in een of ander paviljoen. Degene die de beste lunch uh, opdient, die krijgt ook een prijs van ons. En dat betekent dat ze allemaal hun uiterste best doen. Om die lunch zo optimaal mogelijk te maken. Ik herken dat doen. van de Lions-Brits die georganiseerd wordt. Ja, dat doe je ook. Ja, inderdaad. Wij, wij werken ook trouwens nauw samen met de Leijndsen. Uh, Roel Bosma, die is daar zeker ook in. Ja, die zit ook bij ons, ja, uh, bij precies. de stichting, uh, als adviseur. Die he. hebben we uitgeleend. Uh, uitgeleend, ja, ja. Nee, ook hoor. Nou, <laughs> daar zijn we best blij mee. Want uh, Roel is uh, ook uh, wat de inschrijvingen betreft, uh, de betalingen, nou, daar dat kun, kun je blind varen. Hoeveel mensen komen er precies op 2 juni naar Zandvoort? Als het goed is komen er 528 mensen. Zo. Dat is het maximum wat we gesteld hebben dit keer. We hebben er in het verleden wel eens meer gehad. Maar op een gegeven moment moet je niet, niet te ver gespringen. We gezegd, en, en, en ik heb begrepen, de inschrijvingen zitten meteen vol. Want het heeft zo'n goede naam dat iedereen wil erbij zitten. Dat is waar. Maar ik moet je zeggen, wij zijn dit jaar op een gegeven moment nog wel 470, 480 deelnemers. En dan vraag je af, hoe kan dat dan? Hè? Maar we hebben 2 juni, dat is elk jaar weer een probleem. Wanneer moet je doen? Ja. De week ervoor is Pinksteren. Nou, dan zitten de als het mooi weer is, zitten de paviljoens vol. En dan zeg ik ja, eerlijk, dan zitten die 16 paviljoens niet te wachten... Op een aan van die Britsers. Want er zijn natuurlijk tijdens de Britten geen grote verterers. Maar, uh, in die week daarna, na 2 juni, begint de eerste uh, voetbalwedstrijd van uh, het Nederlands al, uh, De Europese kampioenschappen. Dus we zijn nu op 2 juni gaan zitten. En we zitten nu zo rond de 500. Maar het moet nog gepubliceerd worden in het blad. Dus wij verwachten zonder meer een uh, volschrijving. Maar je moet er vooruit gaan dat we met 528 Britsers zitten. Hans, we wensen je enorm veel succes met de organisatie. Hartelijk bedankt. Dat het mooi weer mag zijn, dat is ook belangrijk. Want in de regen is het niet leuk als je er weer moet lopen. Nee, maar ook dan vinden we wel met elkaar gezelligheid. Precies. erg veel succes. Hartstikke bedankt. En ik kom twee juni nog eventjes langs. Uh, even. Ik had je daarvoor uitgenodigd. Ja. Want het... ja, vaak ik... praten we over goede doelen. Ja, ik ja? kom langs. Oké, okay. we <laughs> nou, welkom. Bedankt uh, Hans. Graag gedaan. Hè. language. Here's that beat you've been waiting to swing to Who's your loving daddy with the beautiful eyes? Yeah, We luisteren naar het live programma Goedemorgen Zandvoort. En, en de Andrews ze... sisters, Yvonne. En de Andrew sisters, Ja. ja weten is mijn tijd. Nee, net net uh, snoert met de mond. <laughs> Tegenover ons zit Karin Hofstra. Zij is verpleegkundige van Nieuw Unicum. Ik denk dat iedereen wel een beetje weet waar Nieuw Unicum ligt. Zij wil meer aandacht voor MS, multiple sclerose. Een hele nare, vervelende ziekte. Karin, ik hoorde net dat je al vijf jaar bij Nieuw Unicum werkt. Ja, dat bevalt klopt, ja. het? Ja, ik vind het een geweldig bedrijf. Zijn er zijn heel veel verschillende disciplines waar je allemaal mee samen kan werken. En dat maakt het ook interessant. Het is heel laagdrempelig, dus je kan zo bij de dokter of bij een diabetesverpleegkundige ergotherapeut fysio binnenwandelen als je vragen hebt. Ja, maar er is wel een tendens. Vroeger, ja, ik ga nu even terug hoor, open het dorp en nu Unicum. Uh, alles samenvoegen in, in een centrum mm -hmm. uh, met alle technische diensten daaromheen. Ja. En je ziet nu toch meer een, de laatste jaren een verplaatsing naar, uh, uh, uit de, de centra's naar huizen. Uh, is, is, uh, is dat een nieuwe trend? Uh, dat men dus nu uh, unicum leger wordt en dat ze meer naar huizen gaan zoals op de Hoge Weg of in Nieuw-Noord ja. en dergelijke. Nou, ik weet niet of het een nieuwe trend is. Maar het is natuurlijk wel heel mooi om te zien dat nieuwe Unicum zich uitbreidt. En dat er ook meer ja. plekken is voor kleinschalig wonen. Ja. Zodat er nog meer aandacht besteed kan worden aan de mensen. Ja. Want zorg is denk ik toch wel een beetje... Nou ja, ik weet wel zeker ondergeschoven kind. Vooral in Nederland. Ja. En uh, we hebben heel hard mensen nodig. Ook op Unicum. Verzorgende, verpleegkundige. En ja, uh, ja stap rustig eens binnen. Want uh, het is gewoon mogelijk. Kijk en uh, ontdek. Het is een hele andere wereld. Ja kan me goed voorstellen. Even over MS, want eh, eh, ja, op het moment dat iedereen zegt van MS er zijn ongetwijfeld luisteraars die niet weten wat dat is Ja, dat geloof ik. Heel veel mensen denken vaak dat het een spierziekte is ja. uh, MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel het tast de hersenen en het ruggenmerg aan en je moet je voorstellen dat uh, het ruggenmerg dat is de computer van je hele lichaam. En als daar één klein foutje in zit ja, dan gaat het mis. Ja en uh, ja, dit, om het simpel uit te leggen, er ontstaan ontstekingen in de hersen of in het rugmerg. Daar blijft littekenweefsel achter. Met gevolg dat je lichaamsdelen gaan uitvallen of cognitief niet meer uh, goed kunt functioneren. Dat is natuurlijk een enorm, enorme belemmering. En soms gaat het ook heel lang goed. En, uh, er zijn vier verschillende vormen van MS. Vertel. Je hebt een, een vorm. Die is een is goed vorm? Een benigme vorm. Dat is een goedaardige vorm. Dat interessant voor ze uitleggen. Ja. Nou, uitleg, hè? ja. <laughs> een, een goedaardige vorm. En uh, daar kan je eigenlijk heel lang mee doorgaan. Dan krijg je één keer een aanval. En dan kun je lekker je leventje vervolgen. Ja. Um, dan heb je nog een hele zware vorm. Ik zal de naam uh, niet noemen. Maar dat gaat heel progressief. Dus heel snel. En dan kun je binnen een aantal jaar overlijden. En dan heb je nog een tweede en een derde vorm. En die tweede en die derde vorm... Ja, dat is ook van aanvallen en weer... Hè, als er herstellen. niks in de hand is en herstellen... Nou ja, en dat loopt langzaamaan af. En zo moet je het een beetje zien. Maar het, het erge is dat... Het komt ook bij kinderen voor. Maar het komt ook voor bij mensen tussen de 20 en de 40. En, en die mensen ook bij oudere mensen? Ja, ook wat bij oudere mensen. En dan zie je vaak als het al, mensen al ietsje ouder zijn... Dan, ik zal geen leeftijd noemen, maar... Hè, 70. Die 50, 70 is. 50, 65. Ik hoop niet dat ik iemand afschrik... Dan uh, zie je vaak dat het ziekteverloop wel progressief is. Dus, dus snel verloopt. En, en, en bij mensen tussen de 20 en de 40 Ja, die zitten in de bloei van hun leven. Die zijn ja. een carrière aan het maken. Die, die willen een huis kopen. Die willen misschien kinderen. En die voelen opeens, het gaat niet zo lekker. En die gaan ja. naar de dokter en dan krijgen ze zo'n ja. mededeling. Ja, het kan uh, beginnen met dat je slechter gaat zien. Of dat mensen zomaar ineens vallen. En dat ze bij de dokter komen en denken van... Uh, ik ben, ik ben gevallen, maar wat is er aan de hand? Nou ja... Als je een beetje een goede dokter hebt, dan stuurt hij je door en dan. Uh... En kunnen ze in het bloed zien of zo? Nou, dan komt een MRI en een lumbaalpunctie. Wat is een MRI? Dat is een scan, daar lig je in. Een soort ja. kist. Ja. En dan krijg je een lekker muziekje op en heel hard uh, rekken, tikken, tikken, tik. En dan doen ze dat onderzoek. En okay. dan kunnen ze goed in de hersenen kijken en teruggemerkt. Oké. Okay. Um, hoeveel mensen in Nederland lijden aan uh, MS? Er lijden uh, ongeveer 16.000 mensen aan. Zoveel? Ja. 1 op de duizend mensen die uh, schijnt een ziekte uh, te krijgen. En um, elk jaar komen er tussen de 240 en 270 nieuwe mensen bij. Er zijn er medicijnen voor? Ja, nou ja, er zijn er, ze weten eigenlijk niet eens hoe de ziekte ontstaat. Ze weten heel weinig. En er zijn wel medicijnen voor. En ze zijn goddank wel bezig met nieuwe onderzoeken. En uh, als nieuwste hebben ze nu uh, een infuus. Maar dan moet je eerst op getest worden. Dat kan wel door middel van een simpel bloedonderzoek. En dan kunnen ze kijken of je niet die ontstekening in je hersenen daarvan krijgt. Of juist wel. Want dat is ook weer het probleem. Nou mocht je daar tegen kunnen. Dan zou je één keer in de maand naar het ziekenhuis kunnen. Om uh, ja, aan het infuus te gaan voor een paar uur. En ja in de hoop dat dat helpt. Maar omdat de ziekte zo wisselvallig is. En elke klacht anders is bij iedereen. Kan als, als jij dat medicijn gebruikt. Nou ja het zou jou kunnen helpen. Maar voor hetzelfde geld. ...blijf jij gewoon stabiel omdat je stabiel blijft... ...omdat je niet al te veel van die ontstekingen meer krijgt Dus dat is het onzeker eraan. Ze ja. weten het niet. Uh, dat, is, dat is een hele nare situatie. Uh, zeker als je daar werkt in een unicum... ...en je ziet de mensen daar allemaal... ...en denk je van wat sta ik machteloos eigenlijk. Ja, je wil er van. meer aandacht voor hebben voor MS. Je, ja. je, wil, je wil meer uh, dat het publiek het weet wat er aan de hand mm -hmm. is... En, ...en je zoekt gewoon steun... Ja. Ik, ik wil eigenlijk een actie uh, opzetten en uh, ja, ik zoek mensen die wij wil, mij willen helpen om de actie te steunen. Ik kan het niet in mijn eentje, want daar gaat natuurlijk heel veel werk in zitten en daar ben ik echt niet de broer voor. Maar ja, als dat eenmaal gaat lopen, dan, dan kan je niet in je eentje. Wat dan heb je precies zoek, ja, in je hoofd zitten? Ik zoek mensen die uh, een website voor mij willen bouwen. Ik heb toevallig gisteravond uh, Facebook aangemaakt... Met behulp van mijn dochter, want ik ben er heel onhandig in. Dus ik heb tot nu toe vanochtend half zeven opgestaan en 110 vrienden had ik toen net. Dus ik heb een stukje daarop gezet en gezegd dat ik op de radio kwam en gevraagd of ze het door willen sturen. Dus ik hoop dat daar ja, reacties op komen. Maar ja, ik zoek, ik zoek mensen die misschien een artikel willen, uh, willen plaatsen over MS... Uh, over de onderzoeken Ik zoek uh, ingangen naar bekende Nederlanders Of misschien bekende Nederlanders Die me willen helpen Uiteindelijk zou ik een heel groot event willen organiseren Maar ja, nogmaals Ik kan het niet alleen De radio heb je als medestonder Ja dat is super in ieder geval Ik moet klein beginnen hè? Ja. Dus, uh, ja. En uh, ja, ik vraag ook mensen Of ze willen storten op Giro 5057 Wat is dat? Dat is MS Fonds 50? Ja 5057 MS Fonds en uh, als je stort op die rekening, dan wordt daar uh, onderzoek, uh, onder andere onderzoek uh, naar MS. Uh, Krijgen kunnen ze jou mailen? Want er zijn een heleboel luisteraars, ja. en die zeggen van, ik wil ja. helpen. Heel graag. Nou, wat ik al wat zei, is jouw mailadres? Mijn, mijn mailadres is, uh, allemaal kleine letters. k-hofstra. K-hofstra. En dan het getal 1. 1? Ja, apenstaartje ja. gmail.com. En op Facebook natuurlijk, hè, daar sta ik gewoon onder uh, Karin Hofstra. K. hofstra 1gmailcom Ja, schroom niet alsjeblieft, want uh... bellen is moeilijk, want als jij aan de werk bent, dan is het uh, lastig jou te storen. Ja, nou, dat is dus... nog wel een kleine bijkomstigheid. Ik ben vanaf uh, januari eigenlijk al. Uh, ja, ik probeer te werken. Ik ben uh, meestal op vrij, maandag en vrijdag aanwezig en ik probeer uh, mijn dingen te te maken. Ze moeten gewoon e-mailen e naar je. Ja, dat is ook zo, maar ik, ik wil uh, ja, vertellen dat, dat ik nu dus werk met de mensen met MS, maar dat ik nu zelf ook MS heb gekregen. Zo. Yep. Dus daarom is het... Kunnen ze beter mailen naar je, want dan kan je <laughs> ik kan het makkelijker beantwoorden. Nou nee, ik zou het heel fijn vinden als mensen eigenlijk bellen. Nou, geef je telefoonnummer dan. Ah! <laughs> ik ben meer van de klets en dat getikken nou, die veer. Kom op, ja. wat is je telefoonnummer? 06. 06. <laughs> dat is gevaarlijk, hè, wat ik doe nou. Ja, ja maar nu ga ik heel zoveel bellen. Heel Nederland. <laughs> 06447. 447. 447 200. 200. 50. Ik ga een halen, luisteraars. Bel Karin 06 44 72 0050. Want Karin, die heeft hulp nodig. met het bouwen van een website. en met een heleboel activiteiten. die daar uh, meer bekendheid moeten geven aan MS. En ze zoekt bekende Nederlanders die dat allemaal ondersteunen. En er moet geld overgemaakt worden op uh, Giro 5057. En heeft u het niet kunnen luisteren, bel dan Karin. Karin Hofstra, onze zonvoortse plaatsgenote, 06 44 Karin, we wensen je erg veel succes toe met deze actie. Dankjewel. Privé en zakelijk. Dankjewel. Ik sterkte met je ja? ziekte. Ja? Dankjewel. Bedankt. Bedankt voor je komst, Karin. Graag gedaan. En we gaan meer aandacht be besteden hierin voor de radio. Nou, Dat zou ik heel fijn vinden. Doen we. Beloofd. When the lights go on again all over the world, and the boys are home again all over the world, and rain or snow is all that. Again all over the world then we'll have time for things like wedding rings. day I'll pray for you I'll pray for you till trouble cease then you and I smile at all.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 Morgen u luistert naar het programma Goedemorgen Zandvoort, een actualiteiten en informatief programma. Vandaag gepresenteerd door onze oude welbekende Pieter Joustra en Yvonne Roosendaal, de redactie Irene de Jager en Ellen Jansen. En mezelf ook weer, Albert-Jan Vos staat achter de knoppen met een klein beetje hulp van Tom Hendricks. En we zijn weer klaar met zaterdag 5 mei. Dan krijgen we het heel bekende programma Oud Zandvoort met Ankie Joustra. Ankie, vertel maar. Uh, in de studio zit al Peter Keller, een van de oprichters van Societeit Duistergast. En daar ga ik straks mee praten en hij heeft heel veel te vertellen. Hij heeft ook al heel veel materiaal meegenomen. Het is jammer dat we geen tv erbij hebben. Maar goed, Peter, wij gaan straks gezellig babbelen van 12 tot 1 in ZFM Autsapvoort. Leuk, heel goed.